11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Turkse premier Erdogan heeft de namen bekendgemaakt van tien nieuwe ministers. Hij wil de helft van zijn kabinet vervangen. Eerder vandaag namen drie ministers ontslag omdat hun zoons betrokken zijn bij een corruptieschandaal. Een van de afgetreden ministers zegt dat Erdogan zelf ook betrokken was... bij de aanbesteding van overheidsopdrachten waarmee zou zijn geknoeid. Hij riep premier Erdogan op, ook op te stappen. Op het Taksimplein in Istanbul demonstreren duizenden betogers tegen de regering. Ze willen dat Erdogan aftreedt. Ook in andere grote steden zijn protestacties. In Oekraïne is een journaliste en mensenrechtenactiviste mishandeld. De vrouw van 34, Tatjana Tchornowil... werd vannacht door onbekende mannen klemgereden en in elkaar geslagen. Ze werd in een sloot achtergelaten. Tchornowil ligt op de intensive care van een ziekenhuis. Ze heeft onder meer een gebroken neus en een hersenschudding. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De leider van een oppositiepartij in Oekraïne... denkt dat de aanval verband houdt met het journalistieke werk van Tchornowil... De Amerikaanse ambassade in Kiev heeft de aanval veroordeeld. In de buurt van de Bahama's zijn 18 bootvluchtelingen uit Haiti verdronken. toen hun zeilboot kapseisde. De boot was met ongeveer 50 mensen aan boord op weg naar de Turks- en Caicos-eilanden. De marine van dat Brits overzeese gebiedsdeel had de boot onderschept en begeleidde die naar een van de eilanden. Vlak voor de haven sloeg de boot plotseling om, waarschijnlijk doordat er te veel mensen aan boord waren. In Canada en de VS zijn zeker 24 mensen overleden als gevolg van de sneeuwstorm die over het noordwesten van de Verenigde Staten en het oosten van Canada is getrokken. Daardoor kwamen meer dan een half miljoen mensen zonder stroom te zitten, terwijl het er zo'n 15 graden onder nul is. Mensen proberen hun huis te verwarmen met barbecues en generatoren. Aan de koolmonoxide die daarbij vrijkomt zijn al zeven mensen overleden. De anderen kwamen om bij ongelukken door het zware winterweer. Drie hartchirurgen uit Amsterdam zijn in Wit-Rusland om daar kosteloos 25 hartoperaties uit te voeren. Ze gaan daar minimaal invasieve operaties doen. Dat zijn operaties die met een veel kleinere incisie kunnen worden uitgevoerd dan een conventionele ingreep. In Schravendeel bij Dordrecht hebben boze kerkgangers een filiaal van Albert Heijn met pamfletten beplakt. Daarin roepen ze de klanten op om er geen boodschappen meer te doen, omdat de supermarkt voortaan ook op zondag open is. Ze hebben de boycott pas op als de supermarkt de zondagsrust respecteert. Op zijn Facebookpagina dreigt de filiaalhouder dat hij de camerabeelden van de plakkers na de feestdagen zal verspreiden. Het weer. Lokaal vormt zich een mistbank. Het koelt af naar 4 tot 1 graden met hier en daar voorstaande grond. Morgen voornamelijk bewolkt, maar soms schijnt ook even de zon. In het zuidwesten kan een bui vallen en verder is het overwegend droog. Het wordt 6 of 7 graden. Vrijdag gaat het overal weer regenen. Dit was het NOS Journaal. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen...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 Buiten is het 4 graden. Binnen zit Herman van der Zandt. Ja, speciaal voor kerst zou dit oog ondertiteld worden... via pagina 888 van Teletext. Ik had mijn snedige openingsbabbeltje daar alvast naartoe gestuurd... maar blijkbaar heeft u de tekst nu inmiddels allemaal al gelezen via internet. Dank voor de reacties, maar voor mij is de lol er nu wel vanaf. Goedenavond, het is toch uh, altijd billen knijpen. Als je iets hebt uh, opgenomen en het moet geheim blijven... tot het moment van uitzending. Maar de redactie van Het Oog op Morgen is het gewoon gelukt vandaag. Want zometeen hoort u een uitgebreid gesprek met de familie Siebelink, Schrijver Jan, zijn vrouw Gerda en hun drie kinderen. En het gaat natuurlijk ook even over kerst. Maar zoals u van ons gewend bent, ook vandaag eerst het nieuws van... Woensdag 25 december. Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn... een gezegend kerstfeest. Ja, Dat zei koning Willem-Alexander tijdens zijn eerste kersttoespraak. Naast een open haard, omringd door foto's en schilderijen van zijn familie... sprak hij bijna tien minuten. Het decor was wat warmer dan we gewend waren van koningin Beatrix... maar was zijn toespraak vernieuwend. Over één ding zijn de kenners het eens... Zijn woorden waren veel herkenbaarder dan die van zijn moeder. Ik vond het taalgebruik wat moderner, wat, wat toegankelijker. Nou, overal in de wereld werden kersttoespraken gehouden... met flinke verschillen. Waar Willem-Alexander even stil stond bij het verlies van zijn broer... Die een dierbare heeft verloren... voelt in deze dagen de pijn extra scherp. Richtte Queen Elizabeth in Groot-Brittannië... zich vooral op de komst van een nieuwe telg in de familie. Hier at home, mijn eigen familie, is een beetje larger this Christmas baby en ook president Obama stond even stil bij een nieuwe aanwinst in zijn gezin. Merry Christmas, everyone. And from the two of us, as well as Malia, Sasha, Grandma, Beau. And Sunny, the Obama. We wish you all a blessed and safe holiday season. Ja, er was dus in zijn toespraak ruimte voor de nieuwe hond Sunny. Ook de paus hield ruimte over in zijn Urbi et Orbi. Hij schrapte een flink gedeelte van het gebruikelijke slot. Waar paus benedictus altijd 64 talen gebruikte... om zijn dankwoord uit te spreken, hield Franciscus het eenvoudig. Gewoon in het Italiaans. Buon Natale a tutti. Ja, ik wens iedereen een zalig kerstfeest, al dus Franciscus. Ook de Russische president Poetin had een mooie Kerstgedachte. Hij gaf een cadeautje aan Greenpeace door de twee Nederlandse activisten van die club amnestie te verlenen. Faisa Ulazen is blij dat het allemaal over is. Well, I just signed my document that says that the case is dropped due to the amnesty that recently passed through the Duma. So this finally means it's over. It's over. It's done. Goed nieuws dus. Maar Greenpeace had al een pakje onder de boom zien liggen, toch? Nee, het was niet onverwacht, want we wisten dat de amnestie eraan kwam. Maar dat het vandaag zou gebeuren is natuurlijk wel extra leuk voor de Arctic 30. En dan naar het Zeeuwse Ierseke. Daar kreeg een kerstdiner een bijzondere wending. Deze vrouw dacht eerst dat de oester op haar bord niet helemaal goed was. Maar niets bleek minder waar. Ik nam mijn eerste hap en ik dacht, ik heb wat in mijn mond zitten. Ik spuug natuurlijk gelijk uit... Nou, en dan bleek dat, dat er een, een dubbele parel in zit. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. zat er in billetjes, violen, you're all I want for Christmas. Caro Emerald en Brooke Benton. De gast in deze kerstuitzending is de familie Siebeling. Vader Jan is al jaren schrijver. Hij had ook al veel over zijn jeugd geschreven... toen in 2005 knieën op een bed violen verscheen. Over zijn vader... Een bloemkweker die zich steeds verder inlaat met een intens gelovig mannenbroederschap. Tot groot verdriet van zijn gezin. Het boek Knielen op een bed maakt enorme indruk. Wint veel prijzen, wordt meer dan 50 keer herdrukt en is nog steeds populair. Met Jan, zijn vrouw Gerda en drie kinderen. Anneleen, Jeroen en Janneke sprak ik afgelopen zondag over het geloof en over schrijverschap ja hallo. Dag. hallo fijn dat jullie ja, er zijn Jan um, uw vader was streng uh, godsdienstig hoe zag uh, Kerstmis er thuis uit heel gez gezellig mijn moeder had uh, we hadden toch als ik me goed herinner een kerstboom wat een beetje bijzonder was voor dat hele strenge geloof van mijn vader hij verkocht trouwens ook kerstbomen op de kwekerij uh, rond die tijd um, de dagen voor kerst, dus de dagen die ik nu beleef... mijn vader is al 40 jaar geleden overleden, in 1971, ruim 40 jaar. Uh, die dagen die ik nu op dit moment actueel beleef... zijn nog steeds uh, herinneringen aan een tijd die en heel mooi was... omdat ik wikkerij er nog was en mijn vader er nog was... maar tegelijkertijd heel angstaanjagend... omdat ik heel erg bang was dat er geen klanten zouden komen. Dus daar lag ik straks wakker van... Ik had met mijn vader hulst gesneden en mooie bakjes gemaakt. En, en, maar dat en was bak... ook gewoon business, de ja. kerst? Ja, nou ja, dat werd gewoon uh, mooie kerststukjes. En, en, uh, en witte sint en rode tulpjes. En, uh, ja. en mijn vader kon het niet zo... En daar... cyclame? En cyclame, een <laughs> hele kast vol cyclamen. En ja, ik was heel erg bang dat er toch... Er zat dan niet echt een lekkere loop in het bedrijf. En mijn vader... Die kon dat niet zo heel schelen. Die, die, die ging het om de schoonheid eigenlijk. En, en ik, ja, ik ging vaak op de straat kijken of er een klant aankwam. En, en, uh, dat is wel een van de frustraties in mijn jeugd. Dat, uh, de, en de angst uh, dat er niks verkocht werd. En dat er uh, schulden kwamen. Ja. Want die kassen waren uh, met kooks. Werden die gestookt. Hè, en dat was heel erg duur. Uh, maar er kwamen. Dus de lasten waren veel hoger dan de inkomsten eigenlijk. Maar het was dus ook wel een, nou ja, een gezellige sfeer thuis. Met een boom. Eh, maar mijn eh, moeder maakte... Achter, achter de schilderijtjes hing ik stukjes eh, dennengroen. Ik had ze eh, kerstballen aan hangen. En op, te, op tafel stonden echte kaarsen te branden. Misschien niet de sfeer die eh, opreist uit het boek. Als je het boek nee, leest, dan denkt daar ik, was het knus met nee, kerst. Nee, maar het boek is ook niet een reproductie... van het helemaal precies van het bestaan in ons huis. Dat was... Eh, ja, heel aangenaam en gezellig. En na de kerstmaaltijd ging mijn vader aan zijn bureau zitten lezen. En uh, mijn vader was ook niet iemand die verbood. Wij mochten erg alles doen. En we mochten ook nog wel uh, op de nog wel uh, voetballen op de kwekerij eigenlijk. Het uh, was eigenlijk een vrij vrije, uh, vrije zag, sfeer. Een hele vrije aangename sfeer was er. En, maar dan uh, moest natuurlijk wel naar de kerk worden gegaan, neem ik aan. Nee, nou, ik, ik ging met mijn moeder... en de en mijn broers naar de kerstnachtdienst in de Velp. Maar mijn vader ging uh, per definitie niet naar de kerk... want hij uh, wilde behoeren tot die gemeente die, die uh, toch veel strenger waren dan welke kerk dan ook. Dus hij bleef thuis. En hoe, hoe, hoe vierde hij dan? Hoe bleef hij het geloof dan zelf met kerst? En met, op de uh, kerst, uh, eerste kerstochtend uh, na het ontbijt kwamen we... Bij elkaar ging gingen aan, aan de tafel zitten uh, en las een preek van dominee Pauwe voor. Want hij was een aanhanger van dominee Pauwe, een Pauwejaan dus. En zo'n preek duurde, hij, hij ging in gebed voor en zong een psalm, meestal 118. En dan las hij die preek en begon met o, aanbiddelijk opperwezen, dat was God. En dan kwam er een lange preek van een een uur. Nou ja, en ik luisterde naar mijn vader... omdat ik vond dat hij, of ik dacht en ik geloofde... dat hij als substituut van God daar aan tafel zat. En dus als ik zalig wilde worden en later in de hemel wilde komen... moest ik wel goed naar mijn vader luisteren. En dus dan moet ik me voorstellen, iedereen zit aan tafel... En nee, we vader, vader zat aan tafel te lezen. Mijn moeder zat naast de kachel. En mijn broertjes waren... Als ik zelf 15 jaar was, waren mijn broertjes dan 13 en 7... En ja, die hadden een klein een, een, lazen in een boek. of die keken Toen we heel klein waren ging mijn moeder... Ik kon tussendoor gewoon even iets anders doen. Ja, mijn moeder hield ze een beetje bezig met plaatjes kijken... dan toen we heel klein waren. Maar ik was toch wel het voorbeeldige jongetje... dat uh, per se zoals de vader wilde zijn. En ik wilde heel goed luisteren. En, uh, maar goed, en daarna werd, werd er weer gezongen. Ja, en dan was het tussen half twaalf. En dan ging mijn moeder de kerstmaaltijd opdienen. Huh. Uh, maar... Het ging allemaal op een zachtmoedige, uh, lieve manier. Ja. En mijn vrouw uh, heeft mijn vader gekend. Ja, ja. En zij kan dat ook wel uh, beamen, denk ik. Hoe ging dat daar? Wat Jan vertelt, heel, uh, ja, heel vriendelijk. Niet zwaarmoedig. Uh, blijmoedig, zou ik dan willen zeggen. En uh, aan mij werd, toen ik eenmaal mijn intrede had gedaan in het gezin... gevraagd om uh, voor te lezen uit de Bijbel... Het kerstverhaal en. Um, Had u daar ervaring mee? Was, was, was, u, nee. was, was u gelovig van huis uit? Van, van huis uit niet, nee. Mijn ouders waren echt. Uh, ja. anti-geloof, bijna. Anti Mijn vader zeker. Mijn moeder was een beetje bijgelovig zelfs, maar. Um, en ik ben op uh, school geweest, en uh, categorisatie. Uh, vanwege het feit dat dat uh, bij, je, bij je opvoeding hoort. Ja, dat, he, dat, je culturele dat je man, maar, bagage. Maar, maar dit is wel even een andere koek natuurlijk. Het is een hele andere koek, maar het had puur te maken met de sfeer in het gezin. Dat dus, was dat was voor. Dat was voor mij echt... heel veilig en uh, ja, warm. Ja. Want uh, dan komt u uit een hele andere wereld dan uh, Jan. Hoe, hoe, bent u elkaar dan, hoe kruisen die paden zich dan? Uh, via de studie. Ja, okay. we gingen beide... Nou ja. We kennen elkaar van de kweekschool eigenlijk, maar uh, daar hadden we geen contact. En uh, toen we beiden uh, MO, uh, Frans, uh, Jan ging Frans doen en ik Nederlands, uh, toen ontmoetten we elkaar weer en Jan stapte op mij af en zei van hé, hey, zullen we even samen koffie drinken? <laughs> koffie. Ik hoop dat ik jou ken. Ik, dus dat ik had dat, dat ik al jou ken. Haar, lofde lofde ik Wat een ik ja, dat is, uh... Zo is dat uh, met uh, vallen en opstaan, kan je wel zeggen, is ja, dat uh, ja. uiteindelijk uh, goed gekomen. Ja, ja. ja. en, en ja, dan wordt u uiteindelijk opgenomen in het gezin. En mag u daar zelfs uh, de Bijbel uh, uit, uit de Bijbel lezen? Ja, dat vond uh, Jan vader uh, prima. Want, want dat is wel... Dat, ja, dat is wel... Was, nou ja, zo bijzonder. Dat, dat een ongelovig meisje dus. Ja, ja ze was ongelovig. Maar, zij maar ik ben zelf niet per definitie uh, anti dus niet dat ik nou ja, dat alles wel, ja. <laughs> accepteer. Ja. Of, of dat ik zelf gelovig ben geworden. In, in, in, in strikte zin dat niet. nee. Maar nee. Ik Want, voelde wat... me toch bij thuis. En ja. bij mij geldt dan een soort van dankbaarheid. Dat ja. is het eigenlijk. Aan het einde van het leven van mijn vader mocht uh, niet mijn moeder aan zijn sterrenwet zitten. Uh, eigenlijk om, om een of andere duistere reden. Maar Gerda mocht wel uh, een psalm of een deel. Of iets uit de Bijbel voorlezen. Dus je bent daarbij geweest? Ja. ja. Tot de laatste momenten. Ja. En het bijzondere is dan ook nog, Wilbert, nog even dan te, te zeggen... dat, dat uh, het, mijn vader het geloof uh, had... of het was hem door die broeders geleerd... dat als je vlak voor het einde van je leven... vlak, vlak voor het sterven uh, nog sprak met een ongelovige... dat je dan voor eeuwig uh, in de hel zou komen en zo. <lacht> ja. um, en... Niettemin mocht zij toch voorlezen. Want, want, dat, want dat is wel fascinerend aan, aan het verhaal van uw vader. Aan de ene kant heeft hij dat, dat hele uh, strenge stijlen... maar er zijn, hij, hij laat wel ruimte voor uh, ja, uh, vrijheden. Ja. Maar dat had te maken met het feit dat ik als een soort dochter werd binnengehaald. Toch de begeerde dochter. Hm. He, van, zowel van je moeder natuurlijk als, uh, als je vader... Ja, die, die In het gezin van drie uh, jongens. Ja, die altijd gewenst was. En ik was en, <laughs> eigenlijk ja. het eerste, nou nee, niet het eerste. Je had ook een eerder vriendinnetje natuurlijk. Maar uh, voor jouw vader was ik dan toch wel... Uh, <laughs> het summum van ja. schoonheid... en. ...vrouw zijn. Nou, en pardon, zo ja. Dat <laughs> ja. ...ja, dat was gewoon een ontzettend... ...lieve, aardige, vriendelijke man. Ja. Gaan, we, gaan, we, gaan we even naar... Uh, ...jullie oudste kinderen... Uh, uh, anne en uh, Jeroen. Uh, uh, Jeroen, hoe, uh, Jeroen, hoe heb jij... Uh, ...de kerst beleefd bij, uh, bij opa? Bij opa? Um, ja. niet, want ik was drie, drie jaar toen hij ging... ...dus daar weet ik niet zoveel meer van af. Maar uit de boeken van papa... ...kan ik wel een, een gevoel opmaken... Mm. Uh, ja, wat ik, wat, ik alleen de, wat ik weet in ieder geval is dat we uit, in onze jeugd uh, vaak, en dan trek ik het iets breder naar, de, naar, de, naar geloof, is dat we vaak, uh, anne en ik, uh, naar de. Uh, zondagschool. Dank je, was even kwijt. zonneschool gingen. <lacht> en het was eigenlijk een hele fijne plek vergeleken met de school waar wij naartoe gingen. We gingen nog naar een nogal ruige school met z'n tweeën. En daar was ik wel ja, gelukkig verder. Een ruige school jongens van de straat. Knokken, knokken. Oké, jij ook? Ik knokte niet, maar ik vond, <laughs> ik heb niet bijzonder prettige herinnering... aan mijn uh, basisschooltijd. Nee. Nee. Dus jullie gingen graag naar die zondagschool. Ja. Dat was een soort veilige omgeving waarin je mocht tekenen... en waar werd, werd voorgelezen. en Het was helemaal niet evangelistisch of, of zijig. Dat gevoel had ik, heb ik niet in overgehouden in ieder geval. Maar die fijne tijd van zondagochtend... die, die was vrij abrupt voorbij toen papa van zijn geloof viel... Hmm. Dan heb je misschien nog wel een anekdote over zo, pap. Maar dat was ineens voorbij. Dat heb ik toen niet zo bewust meegemaakt. Maar achteraf denk ik wel eens van... oh ja, dat, dat deden we toen. Um, en dan terug naar kerst. Uh, we vieren kerst nog steeds wel uh, uh, uitgebreid. Met alle tradities uh, van de kerstbomen en cadeautjes, et cetera. Maar als je dan mij vraagt... mag het soms wel nog wel wat uh, fundamenteeler beleefd worden... Dus als het gaat om. Uh, uh, uh, nou, niet de kerstgedachten uitdragen, maar een goed gesprek. Of een. Uh, of, uh, ik, ik mis zelf bijvoorbeeld een, gesprek, een, uh, een bezoek aan de kerk. Of iets dergelijks. Ja. Maar niet, niet, omdat we dan, niet omdat ik zo'n enorme behoefte heb om te geloven. Maar uh, ik vind dat dat erbij hoort. Het is dus nu soms in mij, voor mijn gevoel te vrijblijvend. Met, met, uh, met kinderen en eten. en uh, allemaal, allemaal leuk, weet je wel. Maar dat, dat doen we al. Op uh, zeven, acht andere momenten in het jaar ook al. En okay. ja, met kerst vind ik dat ze je dan... Uh, je zou iets meer diepte in, de, in ja. het feest willen op dit moment. Hoe, hoe, ja. hoe zit het met jou, Annelien? Meer betekenis geven. Betekenis, ja. Je. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Waarom, waarom, ja. Waarom vieren we dit eigenlijk? Ja. Nou, ja. Ja, ja, maar maar daar al... daarom lezen we ook uit de Bijbel, Gerda. altijd. Goed punt. Janneke mag altijd ja. voorlezen. Dat, uh, ja. Waarom mag, jij ja. Al, waar, waarom mag Janneke eigenlijk altijd voorlezen? <laughs> ja. Ja. ja, dat is jongste. <laughs> Mooiste stem. Uw zo van... De... Bij loodjes trekken mag de jongste ik, ik vroeg me namelijk dus net af... Van, omdat bij jou thuis papa ging mama dan voorlezen... maar als externe partij, zeg maar. Waarom leest Frederik dan eigenlijk nooit voor de vrouw van Jeroen? Dat gaat ze zelf natuurlijk niet vragen. Maar dat moet er aangeboden worden, denk ik. Oh. Ja. Dat is kant, maar... maar uh. Nou goed, maar ik doe het niet toch altijd? Nee, nee, nee, nee. Ik doe het met Pasen. No. Ik wil oh, ja, ja. ja. ja. ja. ja. nog even terug naar, uh, uh, naar kerst bij, uh, bij Openo. Heb jij daar nog herinneringen aan? Anderleen? Geen speciale herinneringen. Dus ik kan beter iets uh, vertellen hoe ik het ervaar bij ons thuis. En, uh, en dat ik, ik heb hetzelfde gevoel uh, als Jeroen als het gaat over de zondagsschool. Daar heb ik een, een prettige herinnering aan. Ook iets in praktische zin van uh, het, het verhaal van de barmhartige Samaritaan, heb ik daar hm. geleerd. En er werd er heel concreet uitgelegd, ook, uh, ook over het, het bijvoorbeeld over het, uh, het verspillen van, uh, van zaken. Dat dat een slechte zaak is. Iets, verspilling heb het ik het begrip. Het heel concreet uitgelegd met papier verscheuren: dat is zonde. Niet zonde in die Bijbelse betekenis, mm -hmm. maar het is gewoon zonde om te verspillen. Dat soort dingen heb ik allemaal meegekregen van de zondagschool. Heb ik nog steeds uh, ergens opgeslagen. Even, oh ja. En uh, daar heb ik positieve herinneringen aan. Ja. Thuis merk ik ook, we zijn heel erg bezig met hele koken en, en, uh, een, een, en de creatieve zin van het kerstfeest. Uh, ik merk uh, nu, nu ik zelf kinderen heb, dat ik het ook, ook wel weer prettig vind om in de traditie te staan. Van, ik wil ook het kerstverhaal vertellen aan mijn mm. kinderen. Wat is de betekenis daarvan? Niet zozeer paasverhaal, daar heb ik wat minder mee. Maar het kerstverhaal mm. heeft voor mij een, al, een meer algemenere betekenis. En dan, dat wil ik graag vertellen en doorgeven aan mijn kinderen. Ik vind het ook fijn om naar de kerk te gaan met ze... Het kerstverhaal te bespreken. En dat toch even onder aandacht te brengen. Ja. zeker. Want uh, het ging op een gegeven moment mis Jan. Jeroen zei het al, je viel van je geloof zoals dat dan heet. Uh, kun ja, je dat, kun wat, je dat ja, wat, op moment nog nou, beschrijven? Ik kan ik nog even zeggen, tot mijn 35e ongeveer. Uh, uh, Baden wij aan tafel, we uit de Bijbel voor. En zondagmorgen bracht hij de kinderen naar uh, de zondagsschool. En aan uh, was daar ook een kerkgebouw. Een soort PKN avant la lettre, een reformeerd en hervormd in één kerk in Ede. En dan ging ik een dienst bij wonen. En dan na de dienst ving ik hen weer op en ging weer naar huis toe maar op, op een dag, dat was een mooie lentedag loop ik, heb ik hen net afgezet en ik loop de kerk binnen en het is, ik loop over die rode lopen richting de avondmaalstafel de, ja, er valt schitterend licht door die ramen heen in de kerk en ik was heel vroeg, er waren nog heel weinig mensen en ik loop tot, tot die tafel en daar heb ik min of meer met, met mezelf overlegd en toen uh, ben ik rustig de kerk uitgewandeld en heb wat in dat veld daaromheen nu staan er allemaal huizen. Heb ik wat rondgelopen. En vanaf dat moment is dat geloof als een soort mantel van me afgegleden. En, en is ook de traditie. Hè, de, de, de rites aan tafel zijn ook daarmee verdwenen. Hm. En, hey, maar, ik, en, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat het helemaal weg is. is, wel, is niet, wat voor elementen zijn blijven dan over? Nou, ja, ik, uh, ja, wat ik altijd uh, gewild heb. is, is een persoon, Net als mijn vader een persoonlijke omgang met met de ander, of met God, of hoe je het dan noemen wilt. Met iets wat in ieder geval wat boven je, je, je individuele leven uitsteekt. En, uh, en het, dat zoek is nog steeds bij mij bezig. Of die kweest, of naar een... Uh, en die, die, oh, die God oh, openbaart zich niet aan mij, maar ik hoop nog steeds... dat, dat ik toch een soort omgang heb in het verborgenen... met iets wat buiten mij staat. Iets wat dan mysterie is misschien wel. Maar het, het laat mij geen moment van mijn leven los... Gerda, wat, wat, wat merk jij van dat, uh, ja, moeten we het geworsteld noemen van, van Jan? Dat, uh, is dat, is dat een, een, een heel... iets dat helemaal innerlijk is of uit die dat ook? Ja, dat komt vrij vaak uh, ter sprake. En ik dacht ook wel in de gesprekken die wij ja. op thuis hadden, ook <kijs> tijdens het lekker eten en, en kokkies Saint Jacques ja, en zo. Groeien, die je gaat doet maken. net alsof het een en al... Uh... Ik, ik dacht dat we juist redelijk verdiept. Maar, moet Janneke maar iets, even is. iets van zeggen? Misschien dat die, ja. Uh, nou ja, dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Ik begrijp ook wel Jeroen zijn, zijn gevoel, zijn sentiment... dat er, dat, er wordt ja, uitbundig gegeten en uh, gedronken. Persoonlijk um, hoef ik niet naar de kerk te gaan. en uh, ook niet uh, ja, ja, dan op dat moment. Dat, zo, ja, dat zou dan voor mij een beetje krampachtig voelen... van één keer per jaar hè, dan ineens naar de kerk gaan... terwijl je de rest van het jaar daar dan eigenlijk niet mee uh, bezig ja. bent. En... Um, ja. ja, weet je, het probleem is, we hebben gewoon hele kleine kinderen nog. En dus de, de, de, die vergen nogal wat aandacht. Ja, maar, uh, jullie, jullie hebben met z'n drieën uh, allemaal twee kinderen. Allemaal ja. twee er zijn zes kinderen. Kleine kinderen nog. Ja. ja, de jongste is vier, Dina, van Anneleen. En mijn zoontje, ja, dan, nou, die, is dan ook, die is ook vijf. En dan de oudste is Kai van Jeroen. Is tien, hè? Elf. Elf, Elf. Elf. Elf. Elf. Elf. Elf alweer. En, um, jullie ja. zitten eigenlijk nooit zo nog met z'n vijven uh, aan de tafel. Ze hebben wel een aparte... Mama maakt altijd een hele mooie aparte kindertafel... die uh, na vijf minuten compleet geruineerd is. Maar dat ja. maakt niet uit. Maar die... Uh, ja. Ze zijn... Uh, ja, daardoor het hebben we... Er is ruimte eigenlijk voor... voor uh, mm. Nou ja, op een gegeven moment verspreken. als de rust is ingedaald... Ja, nou, en, uh, dat, dan, dan, dat dan heb ik wel het gevoel... We, nee, maar ik ook. Ja, nou ja. ja noem maar zo, weet je een onderwerp, Janneke, zo gauw... Wat, wat, wat, dat, ja. dat toch wel eronder zit wat aan, aan de orde komt... Nou ja, Er wordt, wordt natuurlijk ook over werk en waar je mee bezig bent veel gesproken. Ja, veel maar niet ja. specifiek met kerst. Nee, dat gaat het vaak over onszelf, gaat het dan toch wel? En, en, en het, over, met name over het schrijversvak dan toch wel weer. Er ja. uh, komt ja. vaak, vaak ook wel vaak onderwerp op, op, op terug. Maar dus is maar, maar, maar dus niet zoveel over uh, het geloof, over God, nee, over, nee. over de betekenis van kerst, Jan. Nee, nee. nee, maar we lezen ja, altijd ja. We we wel doen. het moment. Als ja. we dan, uh, hè, dan, dan een stukje komt er voorlezen. Een soort, soort plechtig moment even. Dan komt de Bijbel op tafel. En dan verwachten we ook van de kleintjes dat ze luisteren. Mm -hmm. of ja. We nemen de Kinderbijbel er nog bij. Ja. Mijn oude Kinderbijbel. Ja. Dat is ook een ja. goed moment dat we dat doen. Ja, ben ja. Ik, ook wel ja, ja ik ben van. niet zo prekerig ja. Dat boek is geschreven waardoor ik ook weer helemaal bepaald ben bij, bij het leven van mijn vader. En, uh, en misschien heeft dat, ook, heeft dat ook wel weer. Mij, dat werkt ook bij, bij mij door natuurlijk. En, uh, en met, met de kinderen heb ik over het boek is, is veel gesproken. En, en uh, ik heb van hen ook allemaal mooie reacties gekregen. En dus op de een of andere manier is die verdieping is die er wel, namelijk. En zijn we niet een stelletje lichtzinnige nee, uh, nee, mensen? Nee, nou dat was de vraag is. ook niet. Nee, nee. nee. Nou, ja. Luister eens. Nee. Nee. Luister eens, Jeroen. Als ik even nee. mag zeggen. Uh, ik vind als je dat nou mist, waarom ga je dat dan niet zelf met je gezin dan doen? Naar de kerk? Regelmatig. Ik heb het nu over kerst eventjes. Maar, uh, de kerk bezoek ik regelmatig overigens. Als ik in Frankrijk ben op vakantie... dan uh, het is het geen kerkje wat we voorbij rijden... en dan ga ik naar binnen met Ja, kinder. maar een kerkdienst dus echt. Met Dat al zou ik ook nog een keer kunnen aan. doen, ja. Ja. ja. Maar zo bedoel ik het niet, man. Ik bedoel, het fundament kan vormgegeven worden... door een, hè, een bezoekje één keer in de vijf jaar aan een kerk. Dat hoeft niet. Het kan ook uh, in de vorm van een mooie lange boswandeling. En die doen we ook wel eens, maar, maar niet altijd. Nee, maar ja, dat en, komt dan het het door de kleinkinderen. Het gaat er dus heel veel aandacht in. chaos in, in zo'n huiskamer is dus is niet altijd ruimte voor een nee, maar goed... En heb nee. je een keertje een goed gesprek, dan komt er weer iemand tussendoor. En ja. ja. Daar heb dus, ik het meer over. Maar Janneke was er met iets meer. je was dan nog uh, iets aan vertellen, dacht ik? Of, uh, ja. <laughs> nou ja, <laughs> ja weet nee. ik, ik weet het niet. Misschien, nee. de, maar dat kan ook komen door het feit dat ik... Ik ben dus niet naar zondagsschool gegaan. Want toen heeft papa op de drempel besloten dat dat dus niet meer nodig was. Vind je dat nou jammer? Ja, dat vind ik Nou ja, als de reacties ja, van Jeroen en Anneleen uh, ja. heb gehoord... die, die hebben daar ja, heel veel plezier aan beleefd. Maar goed, nou ben ik ook niet naar die hele ruige, lagere school geweest... waar zij ja. op hebben gezeten. Ja, ik nou, ben nou, naar een ja. andere... mama die vond het wel genoeg. Dus ik ben naar een andere school gegaan in Ede, waar het allemaal wat uh, ja. zachtaardiger toe ging. Met, maar dus, ik editair. weet het niet. Misschien dat, dat, dat, dat daardoor uh, die behoefte bij mij iets minder diep geworteld zit. Uh, overigens ga ik ook heel graag naar een kathedraal in Frankrijk als ik daar ben, en steek ik altijd ja. kaarsjes aan voor uh, mijn opa's jou, en Jan, oma's. Ga je ook nog wel naar de of een kerk? Nee, ik, ik, ik, ik ga niet zonder naar, naar een kerk toe. Hoe uh, ik dat wel op vakantie juist wel doe, hè? dan uh, ook een kerkdienst. Ja, We waren in dit afgelopen, dit afgelopen zomer in, in de Sevenne in Anduze. En wat, wat ik wel weer heel bijzonder vond: uh, daar, heeft zich, daar hebben zich de, de, de, de oorlogen afgevoerd. Uh, Vanwege het protestantisme daar. En overal vind je daar een uh, culte evangeliek. of een, uh, een uh, temple protestant. Uh, dus het is. Dus uh, ik geloof dat er maar één klein katholiek kerkje was. en of ja. zes of zeven uh, protestantse kerken in, ja. in Zuid-Frankrijk. En, uh, en voel je dan op je gemak? Of ga je nou, dat vond ik heel bijzonder. En, en, en, en, ja, en daar hebben we een dienst bijgewoond. en daar zijn we zijn met veel. Uh, uh, vol verwachtingen toegegaan. <laughs> Ja, dat, is, dat, dat was oh. een buitengewoon teleurstellende ja. preek. En zo, Soft. zo, ja... Uh, Waarom dan? Wat uh, we... Ja, dat had toch zeven, acht zeer oude mensen. Voor de rest was het ook. Het was ook de, ambiance binnen, de ambiance was, het niet, was, niet, ja. was niet goed. Terwijl het, het wel een mooie kerk was van buitenaf eigenlijk. En, uh, ik dacht, wat, hier, hier hoor ik nog, want hier is het Calvinisme ontstaan. Dus de, hier hoor ik nog een zuivere variant van. Uh, hier, hier gaat een ja, schitterende preek met, met een echte exegese. Want dat komen. wilde je dan wel blijkbaar opzoeken. Ja, ja zeker. Ja. Nee, dat, een. een en ik bleef dat gevoel wel een beetje houden, maar wat, wat die man uitbracht, vond ik uh, heel teleurstellend. Ja. Wat, wat maar, verwacht wat... je dan wel van zo'n verhaal? Nou, ja, dat, nee, van de, wat wil wat, je dan horen eigenlijk? Ja, dat wil ik ook niet helemaal precies, maar dat, dat ik nog een. Uh, uh, dat ik meer mijn hart daarvoor open. Dat hij dat het hart openbreekt van mij voor het, wo het woord. Want dan gaat dat gaat natuurlijk wel een beetje. Dat op. ben ik nog steeds wel op zoek naar. Ja, dat. Uh, ik begrijp ook helemaal niks. Maar goed, dan nou ben ik aan het woorden. Nee. Ik begrijp niet zoveel van, van de huidige uh, totale secularisatie die plaatsvindt. In, de, in het land is het meer dan, meer dan in, zelfs in de omringende landen. In Duitsland heb je ze kerken nog heel erg vol... en heb je mooie samenkomsten van, de, van de evangelische samenkomsten. Maar uh, in Nederland is dat... Uh, ja. Het lijkt alsof... Uh, ja, ik vind het jammer dat wij niet naar de kerk gaan, dat vraag ik me Janneke, nu af. Ja. Ja, had jij dat graag gezien? Dat nee, de andere nee. en ik meer ja, het geloof hadden omarmd? Nee, wat ik wel vroeg te uh, bedenken, vroeg aan jullie vroeg, als jullie naar een café waren geweest. Van, waar, waar hebben jullie het over gehad? Ja, dat vroeg je altijd. Ja. Vroeg ik altijd vroeg ik, eh, dus, heb dat je het dat ook dat nog over, over religie gehad? Dat was namelijk het onderwerp. Mm. Hè, toen we Sartre en Camula gingen, we hadden het over het geloof. En over, mm. is, is God er of is God er niet? En, eh, en dan vroeg ik altijd, van, waar heb je het over gehad? Ja, dat, en, dat dan, weet uh, ik. Ja. Weet je dat nog? Ja, je dat weet, weet ik heel goed. En wat was het antwoord dan? Ja, dat wisten nee, we niet dat meer. ik wist het vaak niet meer. Nee, nou, Niet daarover in ieder geval. Nou, het is vaak een gevecht, Herman. Want je, Heel veel mensen om ons heen, hoe, hoe lief we onze vrienden ook hebben... heel veel mensen zijn niet gelovig opgevoed om ons heen. Niet van mij omheen. Het is altijd een strijd. Een strijd die, die je niet altijd aan wil gaan. Want je, oh ja. he, op, op, op, op argumenten verlies je het bijna altijd als je het over geloof hebt. Niet dat ik zo zwaar gelovig ben. Dat ben normaal niet. Maar Ik heb altijd respect ervoor. En papa heeft ons geleerd om, uh, ja, om respect te hebben voor dat geloof... Mm -hmm. en de schoonheid ervan in te zien. En dat heeft hij ons meegegeven. En... Uh, Kom, ja. kom niet met het scheldwoord GVD aan in, in, in ons huis, want nee, dat nee, is echt een zeggen. Dat je de boze. Boze. Ja. hoef je echt ja. niet te zeggen. Dus, ja. en, en dat breng ik ook weer over op mijn kinderen. Ja. Dus, ja. uh... Eerlijk gezegd zie ik niet zozeer zo snel de schoonheid van een geloof in. Ik, ik ervaar eerder schoonheid van uh, bijvoorbeeld het, het, het binnengaan van een kerk of het luisteren naar religieuze muziek of het bekijken en bewonderen van religieuze kunst. Daar haal ik plezier en een soort van genieten uit, zeg maar. Dat als het over schoonheid gaat. Dus dat is een ander soort schoonheid denk ik waar jij het over hebt maar daar, heb, daar, heb ik, daar ben ik wel gevoelig voor waar, laat ik het dus zo uh, zeggen ja, ja. daar ben ja, ik gevoelig voor dit, ja. en ja. Ik, zeker als je een kerk een rustig mooi mm -hmm. oud Frans kerkje willen gaat mm -hmm. ik heb het niet over grote kathedralen die toch wel op een hele andere manier ook gebouwd zijn met een andere doelstelling maar een klein, rustig, oud kerkje... waar alleen nog een oud, klein pastoortje ergens zit. <tie> en je <tie> gaat... De en de en dus ja, ja, het wordt heel ja, pittoresk zo. Ja. Ja, ik ben ja. ja, ja. tamelijk nostalgisch aangelegd. Ook ja. Ja. nog eens. Maar ja. Ja. Ja. daar kan ik uh, in, in alle stilte... wel uh, een, een, ja, een prettig gevoel aan ontlenen. En een moment van bezinning. Als je dat zoekt. En oh ja, daar... dan, dan, dan is misschien nu het moment... om wat kunst uitzending in te halen. Want Gerda, nu hebben wij gevraagd... om Muziek uit te kiezen ja. voor vanavond. Ja, ik heb een uh, erg mooi gedeelte, vind ik. En ook wel toepasselijk. Uit uh, Berlioz, L'Enfance du Christ. En uh, ja, ik vind dat zang wel bij kerst hoort. Dus uh, het is natuurlijk heel veel zang. Maar ik heb dan de scène genomen. Uh, Les tables de Bethlehem. Uh, dus het stalletje in Bethlehem. En uh, Maria zingt daar dan over uh, het... Uh, gras <laughs> dat aan de lammeren gevoerd moet worden oh. en dat kun je dan in overdrachtelijke zin, vind ik hoor, dat haal ik er dan even uit, zien als uh, ja, dat, uh, dat iedereen, mensen en dieren uh, goed verzorgd moeten worden en het is prachtig gesteld De Table de Bethlehem uit L'Enfance du Christ van Berlioz. Het is kerst in het oog. Je hoort een gesprek met de familie Sibelink. Vader Jan, moeder Gerda en de kinderen Anneleen, Jeroen en Janneke. Janneke, jij wilde nog iets vragen aan je vader, want je dacht dat jij geen antwoord had gehad net. Nee, ik, ik, ik kon het even niet meer terughalen of papa nou goed antwoord had gegeven op het feit op de vraag of hij het heel erg jammer vindt dat wij dus het geloof niet omarmen, hebben omarmd. In die zin van dat we het uh, ja, naar de kerk gaan en uh, dagelijks de Bijbel lezen met onze eigen kinderen weer. Uh, um, nee, uh, ik ben blij zoals het nu gaat. En dat uh, jullie zijn niet, on, niet onverschillig voor religie en je en je. Ja, ze zijn aardige, aardige beschaafde kinderen geworden. En, en, en iets van ons leven en het leven van mijn ouders... straalt ook weer af op, op, op uh, deze kleinkinderen, zeg maar. En, uh, en ik, ik moet er niet aan denken dat er opeens een van de kinderen... heel erg naar de kerk gaat of bij, of bij een evangelisatieclubje zit. En, uh, dat ook, ik denk dat ik, daar, uh, dat ik het toch iets wijder zie. En dat ik hoop dat je... Uh, om, om een, een, een verkeerd woord te gebruiken, dat je, dat je in het leven gelukkig wordt. En, en, en, en dat je dat op een goede manier probeert te vinden. Dat ja. geluk. Ja, nee, de, goed. Dat? ja tevreden? Ja. Ja, ik ben tevreden. Ze even ja. improviseren, dit nou. Nee. Ja, dat is altijd zo. Laten we het uh, hebben over uh, het schrijversvak. Want uh, daar hebben jullie eigenlijk allemaal wel wat mee. Uh, natuurlijk uh, Jan, al uh, 40 jaar schrijver, misschien wel langer. Wat, wat uh, ja, was het mooie van het vak? Het mooie van het vak is dat ik uh, toch een verhaal kwijt kan... Uh, dat ik kwijt wil. Ik kom uit een bepaald soort gezin. Uh, ik heb uh, hele lieve, bijzondere ouders gehad. Maar toch, uh, nou, he, uh, met, met grote zorgen, met gro financiële zorgen... en terwijl het uh, twee hele aardige mensen, gewone mensen waren... met zes jaar lager school. En, om, en daar gebeurt toch iets heel ergs daar één. Een van de, van de echte lieden bekeert zich tot een heel intens geloof. En drijft dat gezin uit elkaar. En dat, uh, dat verhaal heb ik willen vertellen voor de wereld. En, en de wereld is niet helemaal onverschillig voor dat verhaal. Gebleken gelukkig. Hm. En, uh, ja, voor de rest vind ik het heerlijk om, uh, om... Ik ben nu met een nieuw boek bezig dat in medio april zal uitkomen. En Ik ben nu met de laatste hand, leg ik daar aan. En uh, dat ik... En uiteindelijk is, heb ik toch de wereld... Wel, ook daar gaat het weer over de vader en de kwekerij... maar op een heel andere manier speelt in Parijs. En, en uh, ik heb toch de wereld uh, uh, teruggebracht tot de metafoor... tot het beeld van die kwekerij met die vader. En op, op, op allerlei manieren kom ik, daar, sinds kom ik daar weer op terug. ook. En, uh, en dat is voor mij is dat ook wel troostrijk... om daar de juiste woorden voor te vinden. En, uh, maar nu leg ik de laatste hand aan het boek... En, en, uh, ik, als ik aan mijn bureau zit en schrijf en nu aan het verbeteren ben... en denk ik, kan, die zin kan nog beter... Hm. Uh, ben ik ook een beetje onkwetsbaar. Ben ik uh, kan niets mij treffen, nog ziekte, nog dood. Jeroen, jij schrijft over John de Wolf. ja Heb je dat dan ook? <lacht> wat heb ik dan? Nou, het, het onkwetsbare. Het, uh, het, dat er een thema moet terugkeren, wat je, wat je vader doet. Het, on, het onkwetsbaar van... Tijdens het schrijven? Uh, tijdens het schrijven, nou ja, als ik om negen uur begin. De kinderen zijn naar school gebracht. Dan begin ik en dan ontwaak ik om drie uur. En dan denk ik, wat ben ik geweest? Oh ja. En daarachter denk ik, van, wow, hey, het, dat, dat is wel goed. Ja. Dan zit ik echt helemaal in de wereld van John. Ja. Komt ook omdat John mij werkelijk alle deuren heeft geopend. en met me, Ik mocht, mocht overal met me mee naartoe. En voor, eh, voor zo iemand die, uh, die toch zijn hele leven met, met alleen maar met voetbal bezig is geweest, vind ik dat hij enorm knap zijn gevoelens weet te verwoorden. Ja. Dat moeten straks de mensen maar beoordelen in het boek. Straks, maar het is een hele kwetsbare, lieve, bijzondere uh, man en vooral vader geworden in zijn leven. Uh, met allerlei angsten en twijfels. Dus het is heel dankbaar om over zo iemand te mogen schrijven. Ja. Ja, het, gaat, het gaat verder dan alleen maar voetbal. Je schrijft de biografie over John de Wolf. Uh, uh, beroemd geworden, uh, vooral bij Feyenoord eigenlijk. Die onverzettelijke, lange ja. maan. Stoere, stoere <laughs> harde voetballer. Ook best ja. onbekend als harde voetballer uh, in ieder geval. Um, um, hoe kom jij daarbij om over hem een boek te schrijven? Hij vroeg mij... Ik had het, mijn vorige boek uh, een korte reportage met hem... waarin ik uh, vaders en zoon heb gevolgd. Beroemde, beroemde voetbalvaders kijken naar hun zoon op het voetbalveld. Daar was hij één duo van met zijn zoon. Op de boekpresentatie daarvan stapte hij op me af. En uh, op de bekende John de Wolf manier zei hij... jij gaat mijn boek schrijven. En dan zeg je, dan zeg je geen nee. Ja, dan, kan je, dan, kan je, dan kan je niet terug. nee en uh, toen, toen dacht ik nog eventjes van moet ik met John de Wolf. Want ja, le leuk voor dat ene korte reportage. Maar dacht, ja, ik ja, besefte ook wel. Dit is een rijdende trein waar ik op moet springen. Dat doe ik al mijn hele leven. Ik, ik denk er nooit zo lang over na. Als, als iets zich aanbiedt dan, dan vertrouw ik er snel op dat het goed is. En, uh, en dat, uh, dat is ook uitgekomen. Dus binnen een half jaar was het, uh, was het al af. Ik heb het ja. net ingeleverd. Je hebt het net ingeleverd. Dus ja. dit is een hele spannende periode. Ja, zeker. Ja. En uh, waarom ben jij ook schrijver? <lacht> Dat is denk ik controle. Omdat ik, uh, ik ben een beetje ouder. Hoe bedoel je controle? Controle uh, over, over mijn leven. Uh, er is een tijdje je wil, je, dit wil je worden? Nee, want nou ja, dat heb ik altijd... Nee, ik kan beter zo uitleggen. Er is een periode geweest in mijn leven waarin ik, waarin ik het echt helemaal niet wist. Dat was mijn studietijd. Ik heb economie gestudeerd. Dat was in de tijd dat uh, economie heel slecht was. Ik snapte dat vak toevallig op middelbare school. Dat, nou, dat was logisch om dat te gaan doen. Maar ik had er helemaal niets mee. En ik heb daar, uiteindelijk heb ik daar een draai aan kunnen geven. Want manager ging ik niet worden. Uiteindelijk een redacteursbaan gekregen. En uh, na, na een lange tijd als economisch uh, redacteur. Financieel journalist. Dacht ik toch van ik moet dichter, dichter bij huis iets zoeken. Iets, iets wat me uh, raakt. En uh, dat, dat is ook niet eens per se voetbal. Maar dat is gewoon mensen. En, uh, en iets wat papa fascineert, gewoon heel goed mensen neerzetten. Uh, waarom bewonder ik de boeken van papa? Eén belangrijk element eruit is dat papa een uh, personage heel goed tot leven kan brengen. Dat uh, vind ik. Dat is mijn, uh, in, uh, papa's boeken zijn nou niet echt boeken die uit de hele sterke thrillerachtige plots bestaan of zo. Dat zijn andere mensen dan weer goed in. Maar ik vind papa daarin, hij kan echt iets uh, van het papier af laten stijgen. Dus, eh, omdat het over echte mensen gaat. Nou, dat heb ik bij John de Wolf ook een beetje geprobeerd. Ook al is het een biografie en ook al is het een non-fictie. Krijg je dan tips? N nee. Bemoeit hij zich met jouw boek? We praten over het proces eromheen. Over, uh, even, oh, ja. Hij informeert continu over hoe het, hoe het gaat. En, uh, gaat het dan over maar, bij welke uitgever je zit? Of, of ja, ook echt over de stijl? En de... Redactiedingetjes. Maar het is niet zo dat, dat hij gaat zeggen: van, ten eerste wil hij het toch niet lezen. En dat wil ik zelf ook niet dat hij dat leest. Sorry. Mijn papa is niet iemand, ook als vader, niet iemand geweest... die in een leren stoel in zijn studeerkamer mij bij zich riep... en dan even ging zeggen van hoe de wereld eruit zag... en mij met concrete tips weer de straat op sturen. Dat, zo was hij niet. Daar was hij veel te veel kunstenaar voor en bezig met zijn eigen, met zijn eigen doel. Namelijk eh, boeken schrijven. En hij was een hele lieve vader en hij was er altijd... voor een balletje overschieten op straat. Maar ik heb alles een beetje zelf moeten uitzoeken... als, als het gaat om dit soort dingen. En, en onder andere de lessen over schrijverschap heb ik indirect tot hem genomen door gewoon die boeken te lezen. Ja. Oh ja. Hoe zit dat bij jou, Janneke? Want Je hebt ook die drang om dingen op papier te zetten. Net, ja, nou, die, die, ja die, is wel, die is er nu wel. Die had ik eerst niet. Maar uh, ik wist wel dat ik heel graag uh, met boeken wilde werken. Ik heb economisch-linguïstisch één... Uh, Jaar gestudeerd omdat ik sowieso eens met taal wilde doen en in de praktische zin van, nou ja, in combinatie met economie zal dat wel tot iets goed komen. Maar ik werd daar heel ongelukkig. Jullie zijn allebei van het economisch geloof afgevallen eigenlijk. Ja, behoorlijk. En ik kan het ook gewoon ja. helemaal niet. Dus um, toen zat daar een vriendinnetje die zei van, jij moet naar Amsterdam, want daar zit de opleiding voor jou. En dat bleek de Frederik Mullen Academie te zijn. Daar voelde ik me echt meteen heel erg gelukkig. Het is een speciale HO-opleiding voor de uitgeverij, die heet ook nu niet meer zo. En um, zo ben ik de uitgeverij wereld ingerold ge, En um, ja, ik weet niet anders. Dus ik ben geboren met, uh, met boeken. Dus het, is een, het voelt als een hele veilige wereld. Uh, die tegelijkertijd ook heel hard uh, wel kan zijn. Mm -hmm. maar, um, wat bedoel je daarmee? Uh, dat het, het moet wel goed zijn wat je doet. En uh, anders dan... Um, ja, wat moet ik dat nou zeggen? Uh, <lacht> Jeetje, uh, nou, kriti kritiek. Ja, ja. Je krijgt, ik heb mijn, mijn roman is ook afgewezen, heel simpel. Maar het is te vreselijk en, uh, ja. en je weet niet waarom. En, uh, het is een, zoektocht die, een eenzame zoektocht die je zelf moet oplossen. Maar... Het is niet eenvoudig uh, inderdaad, maar dat dat dat logisch. Waar ben dat, dat je mee bezig? Nou ja, ik, um, ik heb bij verschillende uitgeverijen gewerkt en op een gegeven moment uh, um, ben ik voor mezelf uh, gaan werken en ben ik uh, ja, in het schrijven van levensgeschiedenissen. Um, Eigenlijk een beetje bij toeval beland. Want een van de familiegeschiedenis... Noem de naam. Van Jan de Boer. Nee, van jouw Nee. Dat was de eerste... La storia della vita, zo heet mijn oh ja, bedrijfje. Ja. En uh, dat doe ik nog steeds, ondanks het feit dat ik overigens ook weer nu een uh, vaste baan heb. Maar um, nou ja, het eerste verhaal of eerste familiegeschiedenis wat ik schreef... dat, is, dat was van iemand, van een vormgever, en uh, die in de literaire wereld ook beweegt. En ja, hoe, uh, weet ik ook niet precies, maar dat manuscript belandde op de tafel van de redacteur van uh, mijn vader, Suzanne Holzer... En dus van, oh, Ik wil toch gewoon graag een keertje koffie met je drinken. Want ik zie dat jij ook aan het schrijven bent. Nou ja, lang verhaal. Maar daar, zo ben ik er dus eigenlijk ook in beland. Want ik had eigenlijk nooit de ambitie om te, te schrijven. Je schrijft niet echt een boek. Dat duurt allemaal wat langer dan gepland. Maar ik ben een nakomertje. Dus uh, ook in <lacht> deze zal het ja, wel oh ja, ja, ja, ergens ja, recht komen. Maar um, oh, ik heb nooit die ambitie per se gekoesterd. Om, om verhalen te vertellen op papier. Ik vond het, als kind vond ik het heerlijk om gedichten te schrijven. Ook, uh, en, en, en, en wel verhaaltjes maar voor mezelf uh, te doen, te schrijven. Ik, ik dacht van, papa die kan al hartstikke mooi schrijven. Ja. Maar nu ik ervan heb mogen proeven, <lacht> brengt het echt uh, geluk... als je een mooie zin op papier krijgt... waar je uren mee hebt zitten worstelen. En, ja. Maar het brengt ook heel veel uh, ja, leed om het heel erg... Uh... Maar dat herken jij dus niet, alleen. Ik, uh, ik worstel niet met het idee om een verhaal op papier te schrijven. Nee, maar ik kom wel uit het boekenvak. Ik ben jarenlang redacteur geweest... Ik heb boeken gemaakt, dus uh, in het productieproces van boeken gezeten. Ja, dus degene dan. die bijvoorbeeld een manuscript kreeg van Jeroen... Ik krijg een en zei, manuscript nou, uh, en dan moet het een boek worden. Gaat, uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ik ben echt in die zin meer schooljuf en ik vind het heerlijk. Daarin uh, vinden we elkaar wel om met tekst bezig te zijn en uh, met uh, uh, mooie zinnen maken. Ja. Ja. Ja. En in ho hoeverre uh, uh, heeft jullie vader jullie hierin beïnvloed? Want jullie zijn allemaal met tekst bezig, jullie zijn allemaal met boeken bezig. Dit kan toch geen toeval zijn, jongens? Hij heeft ons niet, uh, niet, nooit gepusht. Sturen. Nooit sturend, nee, nee. inderdaad. Echt niet zo? Nee, echt niet. Nee, dat we gelukkig zijn. Op, opeens begon, het, ja. hoorde ik dat Jeroen toch een beetje uh, nou ja, in het geheim met een boek, met een roman bezig was. En dat is nog steeds bezig eigenlijk. En uh, later, Janneke, jij was ook nog bij een tijdschrift uh, toen bij, bij de mil, milia, miljardair. Weet het, nee. dat wat? Yeah. Miljonair. Miljonair, oh ja. De luxury list. Maar dan maakte je ook tekstjes voor en zo. Ja, en leuk, je dat? Ze ook artikelen Maar ik dat ze wel, wel, wel ja, ja, handig en, en mooie, mooie zinnen maakten. En, uh, ja. Leuk is wel dat mijn, mijn vader zelf ook bij zijn, uh, als hij Thomas A. Campus las. Mm -hmm. uh, Bijvoorbeeld uh, nou, bij, bij een bijzondere tekst dan schreef hij erbij. Uh, trouwdag, Jan en Gerda. Uh, het het vriest vandaag hevig. Dus hij maakt ook nog literaire bijna notities bij zijn lectuur. En dan verwees hij met een pijl zo naar die zin... die er sloeg dan op onze trouwdag, op, op onze toekomst of zo. Dus mijn vader is overal staan notities in zijn, in zijn lectuur. Dat vind ik wel. Dus daar is het een beetje begonnen misschien wel. Muziek van Mozart. Gerda, welk stuk hoorden we? Uh, het Laudate Dominum. Uh, gezongen door Carita Matila. En uh, begeleid door de Berliner Philharmoniker. Onder leiding van Claudio Abbado. Gerda, dank je wel voor uh, je muziekkeuze. Anneleen, Jeroen en Janneke Sibelink. Allemaal dank dat jullie hier waren. Heel fijn dat jullie uh, hier wilden zijn. Te gast bij Het Oog. Jan Sibelink... Um, wat zou jij, je mag de microfoon hebben, deze kerst de luisteraars van het oog toe willen wensen? Um, uh, ik zou wensen dat um, men in het algemeen in de maatschappij, maar goed, nu in het bijzonder dan voor de luisteraars die, die naar ons luisteren, um, toch nog iets meer aandacht kregen voor, uh, voor het schitterende boek de Bijbel met ongelooflijke verhalen. Al zie je het soms alleen als een literair boek. Maar ook voor het christelijk geloof. Want ik denk dat Nederland zoals het nu is... dat is toch ontstaan uit het Calvinisme. En ik denk dat je dat, dat verleden niet helemaal moet vergeten. En of je nu katholiek of protestant bent... we zijn daar toch vier, vijf eeuwen lang door gevormd. En, nou, ik hoop dat je dat houding iets uh, opener is... Naar, dat, naar die teksten toe in ieder geval tussen die heilige teksten bijna. En ik hoop ook dat de luisteraars heel veel uh, mooie romans zullen gaan lezen... in dit komende jaar. Jan Siebeling, dank. Dit was het oog op eerste kerstdag. Morgen, tweede kerstdag, dan zit hier Chris Keijne. Helco Span gaat hier verder. Hij spreekt met Rick de Leeuw. Blijf luisteren dus. Fijne kerst. Goedenacht, vrienden.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 Zoekkeuken uitverkopen bij Kellekeukens. Kijk snel op Kellekeukens.nl. Dit is Radio 1.